Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het maagdehuizen wordt vanavond en vannacht nog niet ontruimd. De gemeente wil zo'n actie vanwege de veiligheid alleen bij daglicht uitvoeren. De rechter bepaalde vanmiddag dat de bezetters uit het universiteitsgebouw mogen worden gehaald. Er zitten nog tientallen studenten. Volgens de gemeente Amsterdam is het aan het bestuur van de UvA om met de studenten snel af te spreken dat die vertrekken. Lukt dat niet, dan kan de universiteit de gemeente om hulp vragen. De studenten willen tot en met maandagmiddag 12 uur in het Maagdenhuis blijven zitten. Actiegroep Foodwatch sleept de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit voor de rechter. Foodwatch zegt de voedselautoriteit ten tijde van het schandaal rond Willy Zelte te hebben gevraagd... om informatie over producten waar mogelijk paardenvlees in zat. Volgens Foodwatch wilde de NVWA niet meewerken. De voedselautoriteit zou onder meer bang zijn voor reputatieschade voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. Vleeshandelaar Willy Zelte uit Os werd afgelopen week veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Hij verkocht paardenvlees als rundvlees. Oud-ombudsman Martin Oosting gaat de commissie leiden die onderzoek gaat doen naar de zogenoemde teven deal De commissie gaat kijken naar de juridische houdbaarheid van de deal, het bedrag en de geheimhouding. Ook de manier waarop de Kamer is geïnformeerd wordt onderzocht. Het eindrapport wordt nog dit jaar verwacht. In de Amerikaanse staat Kansas is een man opgepakt... die een zelfmoordaanslag wilde plegen op een legerbasis. Volgens justitie wilde de 20-jarige verdachte... de terreurbeweging Islamitische Staat steunen met zijn actie. De man wilde op Fort Riley een autobom laten ontploffen. Hij werd vanochtend opgepakt en was volgens justitie... bezig met de laatste voorbereidingen voor de aanslag.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 over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 een weekje moeten missen. En dat kan maar één ding betekenen. Dan knabbelen we en trappen we extra hard af. En dat deden we vanavond met King Arthur, Futuring Michael Mako, Belong to the Rhythm, in het Don Diablo remix. En ik, ik zeg het, hij is nog niet uit. Maar ja, wie zijn wij? Wij zijn het En wij knallen gewoon keihard op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk via onze livestream www.cfmsandvoort.nl en zeg je nou, ik zit uh, op dit moment uh, mee te kijken op digitale televisiekanaal. Ik zeg een keiharde goedenavond. Ja, mijn naam is DJJK. En na deze laatste track van Boekenville, Voodoo, Zeg ik, wat hebben we vanavond allemaal in de show? Nou, Dance Valley. Ze maken hun line-up bekend voor het feestje in 2015. En ja, ik heb hier die line-up. Ik zou je zeggen, hou hem hier, dan komt hij zo voorbij. Ik hoop dat je trouwens al kaart hebt voor Sensation, want ja... Het is compleet uitverkocht. Dan gaan we even kijken of we nog tijd hebben voor het feestje TikTok. En natuurlijk, dat tweede uur van tien tot elf. Hij staat alweer te trappelen. De one and only DJ Dion Sydney Met zijn platentas, zijn USB-stickie vol... En zijn CD map gewapend is hij hier in de studio. Hij is ondertussen zich al aan het warm draaien En dat beloofde een daaf van de set vanavond te worden. En ja, nog voordat hij gaat beginnen, zeg ik... Even mijn momentje. En dan moet ik gewoon deze plaat draaien. Skills, Green Eyes featuring Sack Knight. Zo'n geweldige plaat. Uitkomend op Once to Watch. Een sublabel van Mixmash. En ja, je kent het wel. Layback look in the house... Op jouw 106.9. Soms het grootste dansvloer. Hij is weer wagenwijd geopend. Wagen is een dansje. Alles mag, alles kan. Met nu Skills. Jouw het op Seatop en antwoord. En we zullen eens eventjes kijken wat wij allemaal in de agenda hebben staan. Ik denk dat jij vast al je kaarten binnen hebt voor het feestje Dance Valley. Ja, Dance Valley maakt vandaag de Line up bekend met meer dan 100 nationale en internationale artiesten. Op 1 augustus 2015 staan onder andere op het programma ShowTech Fede Le Grand plus Special X. Ik ben erg benieuwd wat het is. Ik kijk naar onze enige DJ Dion City. Dennis. Zou jij weten wat een special act is? Van Fennec Grand. Van Fennec Grand, ja. Uh, Gastoptreden van uh, zangeressen. Misschien, misschien direct, waar hij plaat mee gemaakt heeft. Oké, okay, dat zou kunnen. Nou ja. of, of misschien dat hij zijn oude platendoos eruit had. Met Ida Core en uh, dat soort dingen. Je weet het niet. Misschien een trommeltje, een saxofootje. Het kan zomaar voorbij komen. Ja, daarna staat Blaster Zander van Doorn... Nervo, Five Stone, Ferry Korsen en Quintino Futuring de Audiobullies. Het lijkt wel uh, ultra, wat? Ja, nou ja, misschien hebben ze de, de line-up gekopieerd. Ja, nieuw dit jaar is de Sex-Up Stage met als closing act de founding father, Dyna. Ja, terug van weg geweest is de H HQ Stage met Hardhouse. Artiesten van het eerste uur zoals JP, Tom Harding en Joji. Die weer met het oude, vertrouwde en populaire vinyl gaan draaien. Ah, oh. Dat is leuk. Ja. Dat, dan kun je pas zien of ze echt kunnen draaien. En niet uh, gewoon uh, ja, een beetje lopende knopjes, uh, kn knopjes, uh, kn ja. knopjes drukken. <laughs> ja, dan Dance Valley. Een muzikale mix van nu, toen en de toekomst. Vlakbij Amsterdam in de uh, Velsen Valley. Te houden organiseert Dance Valley haar 21ste editie. Het festival staat bekend om een dag vol authentieke dans met een grote diversiteit in muziekzeilen. En kondigt dit jaar 10 stages aan, waarvan zes door partners muzikaal gehost. Zo staat de Deep House stage weer in het teken van flow. Frankie Rizzardo zet mee met dit concept een verfrissende benadering neer op de Deep House uh, muziek. Ja, Sex Up omarmt de Eclectic Stage met Coast Riders. Dina en zijn team nemen het publiek mee op een tegendraadse en eigenwijze manier op een reis die alle verwachtingen zal overtreffen. De Trend Station staat dit jaar in het teken van Full ferry kosten. Met name als Mark Cherry, Marco Vie en Emma Hewitt live. Ook de Beatlovers dus zijn weer van de partij met knallende IDM, beats van onder meer Moti. Ja, Op de techno-stage zullen Monica Cruz en 2001 de standaard zetten van de in totaal 6 back to back set. Ja, In 2013 heeft Dance Valley een tweede valley speciaal voor liefhebbers van de hardere dance style geïntroduceerd. Met dit jaar vier podia, de hardstyle en raw hardstyle-stage... ...vormen samen een brutale, ruige en vooral echt harde main. In deze vallei, Crypsis, e en Endymion zijn drie van de hardstyle-headliners op deze stage. En ja, ook hardcore is dit jaar stevig vertegenwoordigd. Deze stage omarmt hellbound met een back-to-back -back battleground... waar artists als Art of Fighters, Theeum en de Sickest Squad aan meewerken. Dus met een, nog een, een speciaal freestyle-podium voor liefhebbers van de hardere stijlen... met name als Deepak, Luna en Pavo... En de terugkomst van HQ als vinyl stage op een prominente plek in deze harde valley belooft Dance Valley 2015 weer een grote muzikale editie te worden. Vorig jaar vierde Dance Valley haar 20 verjaardag uh, tijdens een zeer geslaagde editie met maar liefst 40.000 bezoekers. En in 2013 keerde het festival terug naar de offset, zoals halverwege jaren 90 groot werd. Met succes. Het festival zet deze koers dan ook. Dit jaar op haar eigen wijze voort. Wil je kaarten kopen? Ga dan naar de site van het Ticketscript... en haal ze op tijd in huis, want je weet het... anders kom je van een koude kermis thuis. Tot zover dit nieuwtje. En dan lijkt het me toch weer tijd voor een lekkere plaat. En dan zeggen jullie... ja, maar jullie hebben toch alleen maar lekkere platen. Dat klopt. Wat dacht je van deze? De nieuwe watermat en thai. Frequency... Dit is hier het op jouw CFM Stamford met straks nieuw talent vanuit Haarlem. En zij hebben lekkere producties. En die gaan we gewoon hier draaien. Even een beetje supporten. Dit is hier het. Hou hier. ZFM 106 25 jaar ZFM ZFM in Zandvoort En jij bent erbij ZFM nieuwe muziek. Binnenkort, uh, pas uit, DJ Stingro met Dance Tonight in de Aad Mutaan en Paul Super Remix. En ja, wij hebben altijd onze mailbox wagen wij te ook uh, voor nieuw talent. En Dennis, jij als producer zijnde, jij hebt ook uh, meegeluisterd uh, naar nieuw talent. Jazeker. En wa wa wat vind jij van nieuw talent uh, op dit moment? Van, uh, namen waarvan jij zegt, uh, ja, dat, dat zijn jongens... Die gaan doorbreken. Nou, ik ben nou heel veel in dat tech house, deep house... de haakjes future house nu uh, in die vibe. En daar zijn nu heel veel opkomende producers... ook op Soundcloud en dus zo. Zoals uh, Jasper Dietze. Dat is er eentje die ik heel erg goed vind. Die maakt hele gave bootlegs van top 40 nummers van nu. Een beetje in de uh, Oliver Helder stijl. Een beetje Oliver Helden. Ja, Oliver ja. Helden wordt aardig nagemaakt. Nu, heb je ook, uh, nu is er ook nog zo eentje die uit het opkomen is. Jonas Aden. Is ook een jonge gozer. Die had uh, een bootleg van uh, Chesto Secrets gemaakt. Zijn laatste single. En die klinkt ook super gaaf. Echt. Dus die kunnen we straks in jouw set verwachten? Ja, dat zeker. En... Want ik vind die nieuwe Chesto plaat, Secrets, zo'n waanzinnig lekkere plaat. Ja, nou, dit is dan echt een heel andere stijl. Dit is echt het Future House... Future House, ja, daar, daar achter, ben jij weer ja, helemaal van. Ik weet nooit hoe ik dat uh, moet beschrijven, die stijl. Uit, iedereen noemt het anders. Maakt niet maar, uit. Maar, maar het klinkt heel gaaf. Hij heeft er echt een hele vette bootleg van gemaakt. Oké, okay. hey, nou ja, wij zitten hier in Zandvoort in de regio en ik heb mijn mailbox openstaan. En je komt wel eens mensen tegen. Ja, ik kwam twee uh, jongens tegen althans. Het gaat altijd uh, via via natuurlijk, maar dat is juist het leukste. Uh, Eerst zaten in Jono, oftewel AK, Devin en Raiden. Deze twee jongens uh, die zijn lekker aan het produceren. Ze hebben twee tracks naar me toe gestuurd: Spartacus en Hybrid. Ze zijn echt IDM-producers. Uh, ja, dat hoor je ook terug, want ik heb ook bij je geluisterd, natuurlijk. We hebben het even hier in de studio knijter hard aangezet. En wij, ja, die producties zijn gewoon top. Ja, het is echt, de, de productiekwaliteit is goed. Je kan echt horen dat, dat er ervaring in zit. Qua afmix, fre de frequentieverdeling, alles klinkt heel goed. Gewoon een mooie, volle sound. Ja. En ja, wij stimuleren natuurlijk uh, deze jongens uh, hier van harte. Daarom gaan we ook eventjes gewoon lekker hun trek draaien. De track Devin Raiden Spartacus. Dat, uh, die heeft mijn voorkeur. Mijn ook. Mijn jouw jouw ja. lekker le le le le le hard hier Lekker verstand op nul en stampen. Lekker stampen met Devin en Raiden. Spartacus. Hier nu exclusief op jouw CWM zandvoort. In 2015, al 25 jaar. Een zee van muziek... en een golf van informatie. ZFM. En wat vond je ervan, van die track, Dennis? Ik, ik ben er echt stil van, van die track. Ja, ik vond hem heel spectaculair, eigenlijk. Dat, dat ja. dacht ik ook. Ja. Devin en Raden. Echt, stuur nog meer spullen op als jullie nieuwe tracks hebben. Want ja, dit klinkt gewoon ontzettend <laughs> lekker. Bro, let's collab. En wie weet <laughs> zien we ze binnenkort uh, wel een keertje op Sensation uh, staan. Want ja, je weet het nooit hoe, uh, hoe het kan gaan met jongens, hè, met producers. Nee, nee, nee. En ja, dan uh, komen we op Sensation. Dennis, jij hebt ze gewoon. Kaarten voor Sensation. Jazeker. Heb je ze nog uh, niet, ja. Heb je pech? Dan heb je dikke pech, want <laughs> ja. het is compleet uitverkocht. En dat, ja. Is er nou wat bekend over de line-up? Ik heb nog niks uh, gehoord, Dennis. Uh, weet jij uh, er wat van, uh, of uh, wat bekend is? Nee, uh, eigenlijk helemaal niks. Ze ja, nee. houden dus het heel erg uh, stilzwijgen. I ik weet, uh, ja, ik, als ik het zo lees... Het gaat gewoon over 15 jaar... gaan ze een beetje uh, bekende artiesten bij elkaar uh, sprokkelen... Dus misschien de, zie je wel Ferry uh, DJ back-to-back -back met uh, DJ Jean of wat dan ook. Of, uh... Zou het? Ja, ik, ik weet niet. Ze gaan, uh... ze gaan, ze gaan wel alle... Ja, kijk, ze hebben natuurlijk, ik weet niet hoeveel decors... Uh, ja, die gaan ze, ze gaan die van de afgelopen 15 jaar gaan ze samenvoegen in één... Uh... Ja, ze hebben alles al liggen in een groot magazijn. Ze weten, ja, uh, ze weten of het wel of niet U werkt. Oude dozen, pafstoffen. Dus, <laughs> ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat die spectaculairder wordt dan de andere jaren. Maar uh, dat kan haast niet anders, uh, hè? Dit gaan, is, dit is het... uitpakken. Ja, maar wij gaan het meemaken. Dus, ja, we kunnen alleen maar zeggen... Binnenkort hoor je hier de line-up. En ja, een afterparty. Ja, je hoort wel wat wij ervan vonden. Een review. Een, re uh, een see-it review. Even zo uit de mouwen. En gewoon even uh, die, die stem van, van die man. Gewoon, welkom. Ja, kan jij het? Ik kan het niet, nee. Moet ik eventjes het geluid hier even gaan uh, draaien? Ja, je een paar sigaretjes opsteken eerst. Welkom. Oh nee. <laughs> <laughs> zo klonk ik later dat ik verkouden was. <laughs> nou, Misschien... Toen kwam het wel in de buurt, volgens mij. Nee, toen leek het meer op Barry White. Hé, hey, genoeg praten uh, over. Praat over. Hoop, ik heb straks nog één uh, nieuwtje over Tic Festival. En ik heb nog heel veel platen die ik voor je wil gaan draaien. En Dennis, jij zit ook al te trappelen. Uh, je wil gaan draaien, je zegt: Ik heb de afgelopen weken niet gedraaid. We hebben natuurlijk DJ uh, Tenhoven uh, in de studio gehad. Met al zijn producties. Ik zeg: Nu eerst tijd voor een plaatje. Papa. Gewoon keiharde snap. Rhythm is the dancer. In de 2017 bootleg.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 Nieuwe muziek hier, Joa met Broken hier bij See It. En nieuwe muziek, ja, die ga je zeker zo meteen horen na die klok van 10. Want dan staat hij weer klaar met zijn plaatjes in de mix. De one and only DJ, Dion zit Maar nu eerst nog eventjes een nieuwtje: Tic Tac Festival. Met onder andere nummer 2 DJs: Dimitri Vegas en Like Mike. Ja, ik had het net met Dennis er al over. Die gasten die gaan ook maar door met hun IDM knallers. Ja, zij staan er dus samen met A-Track, Dubs, Deoro, Carnage, Chami. Dat is één van mijn favorieten. Eigenlijk is het weer tijd om een nieuwe plaat van ze te, te gaan draaien, Dennis. Van wie? Van uh, Chami. Welke? Nou ja, gewoon een track, een nieuwe track. Ik heb er al te weinig van gedraaid. Ik heb twee nieuwe van hem. Mooi. Ik hoor ze straks wel voorbij. komen. Okay. Uh, doppen. Is gedaan. Uh, Yellow Claw. Ja, deze jongens gaan ook als een speer. Ja, en meer staan al klaar voor de derde editie van TikTok Tac Eclectic Music Festival op het Arena Park Amsterdam. Ja, INA Events pakt op 18 juli aanstaande wederom groot uit en qua muziek weer voor de typische trap, hip-hop en house music. Nou, dat is het tegenkwoudje House Music Crossover. Hij presenteert... Uh... Ja, hier bij de line-update. Dus Jordan Dimitri, Vegas en Like Mike. Ze komen exclusief. Ze staan niet op een ander feestje. Nee, exclusief daar. Ja, Deoro, Dubs, Keys Crates. Chami, Wolpek, Yellowclaw, Dirtcaps, Dirty Audio. Daarna, Face DJ Ruud. Face DJ Ruud. Ja, ga met die banaan. Even Green en MC Fit. Curl's Love DJs. Rayner Bruges. Sam Fox, Sir OJ. The Flexicon Future Seft. We win. En Weewek, onze, onze percussie koning. Lekker hoor, die gast. Die gaat ook als een speer. Ik had het laatst met Joey erover. <lacht> a Meer platen van Weewek. Binnenkort natuurlijk hier bij Sea It. Ja, en uh, special guest to be announced, dus. Hou het in de gaten. Ja, dan de kaarten. Kaarten uh, zijn uh, flink aan de prijs. Een early bird ticket, 35 euro exclusief fee. Ja, en ben je toch wat later voor een regular ticket, betaal je gewoon 45 keiharde euro's. Dus zet hem in je agenda. Zaterdag 18 juli van 12 tot 11 avond. TikTokFestival.com. Ja, de minimumleeftijd is 18 jaar. En wil je meer informatie, ga dan naar www.tiktokfestival.com Of haal gelijk die kaarten in de house. En hey, zien we in, daar nou... In de house. In de house. Hé hey Dennis, zien we daar nou iemand de trap op komen? Ja, ja. Je raadt het nooit, zie je, het gaat gewoon een beetje trap. Ik vond die kwaad van zet. I want you to know, zo lekker. Ik denk, nou, eens kijken wat voor foodlegs we ervan vinden. Ja. En deze van Savalet. Ik zeg, we gaan hem gewoon hier draaien. Zeker, hier gaan we ketting op. Yo, yo.